Yeah. Wat een lekkere meid Oeh la baby <lacht> Hey luister schat weet je dat je echt een lekker ding bent Luister schat weet je dat je echt mijn vriendin bent Luister schat weet je dat jij mijn moppie bent Luister schat weet je dat jij mijn poepie bent Mijn poepie, mijn snoepie, mijn moppie, mijn alles Ja dat is zeker weten wat het geval is Damn ik dacht wat een lekkere griet ik ga naar je Toen je naar me keek, oh shit, ik kreeg het zo heet En het was al warm, het was zo met 30 graden Ik keek naar jou en je had het in de gaten Je wou met me praten, dus ik kwam op je af Oh, dit is all you need is love Dus alles wat je nodig hebt is liefde En mij natuurlijk, ja je bent m'n hobby, ja, mijn liefje Oké, okay, ik heb jou ook nodig Zonder jou voelt mijn leven zeg ik eerlijk echt wel overbodig Maar ja, ik heb je, ik laat een leven zonder jou is echt geen bestaan Mijn hart komt ten voeten te Kijk me nou eens naar je kijken Voor mij ben ik opnieuw verliefd Want ik heb niemand eerder zo geliefd Mijn hart komt ten voeten te prillen Kijk me nou eens naar je kijken Ik krijg jou echt niet meer uit Mijn kopie, Want ik ben je lief, die jij mijn Zeg eens eerlijk mop, we hebben het toch heerlijk Dit gaat toch niet meer stuk, Goh, wat heb ik weer een geluk Luister goed, ik maak me echt niet meer druk Om een andere meid, dat is echt zonde van mijn tijd Want kijk, dit is wat erop lijkt, eindelijk weer wat in mijn leven bereikt Dus dit is hoe ik het bekijk Is als er een ik en is als er een jij Maar vanaf nu schat, zijn we zij en zij Geloof me, het is de waarheid Alleen als ik naar je kijk ben ik het draadzwijt Mijn vorige relaties waren kwaadheid Hart en neid. nu is het liefde voor altijd Je bent een wonder, je bent een geschenk Nu weet je hoe ik over je denk Dus hou me maar vast schat en voel me mijn hartslag Mijn hart komt ten te grillen Kijk me nou eens naar je kijken Volgens mij ben ik opnieuw verliefd, Want ik heb iemand eerder zo geliefd Mijn hart komt